Middernacht, het begin van woensdag 8 januari, waterwalgemoed met het NWS-journaal. In het oosten van Engeland is een Amerikaanse legerhelikopter van ongelukt. Volgens de politie zijn er waarschijnlijk vier doden... omdat dat het normale aantal inzittenden is van dit type helikopter, een Pavehawk. Het ongeluk gebeurde aan de kust bij het plaatsje Klee. Het verongelukte toestel was gestationeerd op een nabijgelegen basis van de Amerikaanse luchtmacht. De oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. Hulpdiensten hebben een gebied van 400 meter rond de verongelukte helikopter afgezet. In Dordrecht zijn vanavond tegenover het stadhuis schoten gelost. Niemand is gewond geraakt. Ook is niemand gearresteerd. Volgens de politie lost er een man op een fiets rond 9 uur een aantal schoten in de lucht. Getuigen zagen het gebeuren. De man fietste door zonder om te kijken. De politie heeft kogelhulzen aangetroffen. Volgens een ooggetuige zijn er zeker vier hulzen gevonden. Op het moment van de schietpartij was er in het stadhuis een nieuwjaarsreceptie. De aanwezigen hebben niets gemerkt van het incident... en hoorden er pas achteraf iets van. China heeft het verbod op de verkoop van spelcomputers opgeheven. In 2000 deed het land de computers in de ban... omdat ze negatieve effecten zouden hebben op de geestelijke gezondheid van jongeren. Al jaren worden populaire spelcomputers zoals de Xbox, Playstation en Wii... in Chinese fabrieken geproduceerd... maar konden Chinezen de apparaten zelf niet kopen... Het is de vraag of ze massaal naar de winkel rennen nu het verbod is opgeheven. Voor veel Chinezen zijn de spelcomputers te duur. Tussen Noorwegen en Zweden is wrijving ontstaan... naar aanleiding van de viering van de Noorse Dag van de Grondwet. De Zweedse koning Carl Gustaf weigert de viering bij te wonen... omdat het volgens hem geen gebruik is bij zo'n viering in het buitenland te zijn. Noorwegen is beledigd. Het weer. Vannacht trekt de regen over het land. De temperatuur zakt tot een graad of zeven. Overdag is het droog en breekt de zon af en toe door. Het blijft zacht, zo'n 11 graden. Dit was het NWS Journaal. Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Goedenavond en welkom bij Nooit meer slapen. De beste manier om de nacht door te komen, dat hoort u na één uur. En dan hoort u ook een gesprek met componist Merlijn Twaalfhoven... die muziek maakt voor en samen met vluchtelingen in Syrië. En dichter Esnaomi Perqueen laat zich wederom inspireren door de actualiteit... literatuur op basis van het nieuws. Maar we beginnen met Ramses Shaffi, want zaterdag op televisie te zien... een vierdelige dramaserie Ramses... over de jonge jaren van Nederlands bekendste chansonnier... Ook acteur was hij. Komend uur praat ik met Michiel van Erp, de regisseur van de serie... maar ook bekend als documentairemaker. Wat u van hem gezien zou kunnen hebben. Films, pretpark Nederland, angst... Serie's, Hollands Welvaren, afgelopen jaar op televisie. De serie Moordverhalen en heel veel filmportretten... van onder andere Erwin Olaf, de fotograaf, actrice Sylvia Christel. Van Erp werd geboren in Eindhoven in 1963. En, oh weet, je, weet je wat, we beginnen gewoon. Zullen we dat gewoon doen? Dat is oh goed. Ja, ik, was helemaal, ik was helemaal blij met jouw hele opsomming van, uh, van wat ik uh, gedaan, gedaan had. Ik had daar <laughs> het hele uur mee kunnen vullen trouwens, als ik, als ik dat had gewild. Ik las ergens dat je uh, eigenlijk helemaal geen zin had om een dramaserie te maken. Maar dat je het alleen maar wilde doen als het over Ramses Shaffy ging. Nou, geen zin wil ik niet zeggen. Nee, ik heb. Wat wel zo is, dat ik ben gewoon. Ik ben documentairemaker. Punt. En, uh, en niet een documentairemaker met een soort verborgen agenda. Dat ik het liefst eigenlijk dramafilms wil maken. En een Oscar wil winnen of weet ik het wat. Alleen. Um, uh, ik ben echt benaderd door de Avro met de vraag, zou jij niet voor ons een drama willen maken? En toen zei ik meteen ja, maar dan moet het over Ramses Shaffi gaan. Maar dat was omdat ik toen heel erg bezig was met... ik wilde eigenlijk een toneelstuk maken over uh, Ramses Shaffi en Joop Admiraal. Uh, en dat zat toen in mijn hoofd. En, uh, dus toen riep ik dat. En vervolgens een week later zaten we al bij elkaar en toen ging ik in één keer een drama-serie maken. Er zitten heel veel jaren tussen, hoor, in dit verhaal. Maar je was heel erg bezig met Ramses Shaffy en, en, en Joop Admiraal. Waarom? Ik had een, een, een, een boekje gelezen. En uh, Ramses Shafi is met Joop Admiraal uh, begin jaren zestig. Toen waren ze allebei gevierd acteur in Nederland. En Ramses dacht, de wereld zit op ons te wachten. Op, op Joop dus en hemzelf. Wij moeten naar Rome gaan om daar... Uh, door te breken bij de Italiaanse film, bij Fellini. En uh, toen zijn zij met z'n tweeën daar naartoe... hebben hun contracten opgezegd bij het Nederlandse toneel... en uh, zijn naar Rome gegaan. En uh, Jirene Stroker, de actrice, die uh, paste op hun huis. En uh, daar correspondeerden zij allebei mee. Maar los van elkaar... en Jirene heeft op een gegeven moment een boekje uitgegeven... waarin die brieven stonden, dus brieven uit Rome, zo heet het boek... En uh, daar, uit die brieven brievenbeleid hoe verschrikkelijk het daar was in Rome. En dat ze helemaal niet doorbraken. Wel af en toe een rol speelde in een Italiaanse film. En Fellini hebben ze nooit ontmoet. En toen dacht ik... En ik had uh, Joop leren kennen. Joop leefde toen nog En Ramses, leefde ook nog trouwens. Toen dit, dit verhaal uh, speelt. En uh, met Joop contact gezocht. En uh, ik had dan in mijn hoofd het idee... dat dan Joop zijn brieven zou voorlezen op het toneel. En dat een hele jonge acteur... De brieven van Ramses zou doen. Maar ja, dat was het idee. En Joop zag dat wel zitten. En Joop zei toen ook tegen mij: Nou, je moet het maar niet aan Ramses vragen, want die, die kan dat niet meer. En Ramses zat, zat toen al in een, een verzorgingstehuis. En um, dus, nou, zo, één keer in de paar maanden ging ik bij Joop op de, op de witte wijn, zullen we zeggen. Dus niet op de thee, want we dronken witte wijn. Maar we gingen eigenlijk op de thee, maar we dronken witte wijn. En, um, en, maar toen ging Joop dood. Dus uh, die van de een op de andere dag uh, stierf, Joop, admiraal. En toen dacht ik, nou dan. Uh... Ga ik dit uh, niet doen. En rond die tijd uh, benaderde mij. En vandaar dat je dacht: ik, ik ga een serie maken over ja. Ramses. Hoe begin je dan eigenlijk? Want, want uh, nou oké, okay, je, moet, je moet natuurlijk acteurs uh, vinden. Was dat het nou, begin? Of zat <lacht> nee, er, er is, nog heel veel voor? Het, het zit er heel, het zit er heel veel voor. Want research. Dan, uh, ja, dan kan je wel erg roepen van: nou je wil een dramaserie maken. Maar ik had er nooit een dramaserie gemaakt. En ik wist ook eigenlijk helemaal niet hoe je een dramaserie begint. Uh, maar we hebben toen al een vrij vroeg stadium... de scenario-schrijfster Marnie Blok uh, benaderd. Ik had een film van haar gezien die ik uh, heel mooi vond. Een mooi scenario vond. En het klinkt heel erg tussen haar en mij. En toen zijn we echt gewoon met heel veel mensen gaan praten... Wij waren dus op zoek naar een scenario, laat ik het zo zeggen. Toen zijn we met heel veel mensen gaan praten die Ramses gekend hebben. En Joop gekend hebben uit die tijd. En met Lisbeth Lis, die levend, levend tenslotte toen ook nog. En, uh, en dat zijn er nogal wat, want, want zo'n beetje iedereen in Amsterdam zegt Ramses maar, Shaffi gekend. Nou, hebben. Ik, ik krijg, zeker uh, nu heel veel publiciteit rond de serie. Ik denk dat ik wel vijf, zes keer per dag aangesproken word door wildvreemde mensen. die met hun verhalen over Ramses komen. Zijn en, het altijd dezelfde verhalen? Nou, uh, of. De meeste verhalen zijn wel hetzelfde. Die gaan toch echt over eindeloze nachten, drank, seks, gedoe, uh, verhoudingen. Uh, maar wat er ook uit die verhalen bleek... is dat er ook wel heel veel mensen na ontmoetingen met Ramses... hun leven veranderd hebben. Dus uh, dat Ramses hun eigenlijk wees op... hé, uh, hey, maar doe je eigenlijk wel in het leven wat je echt wilt? Ben je wel wie echt wie je wil zijn? En, uh, en die, die levenskracht die Ramses uh, van nature heeft... en die over kon brengen op anderen. Uh, daarmee kan je Ramses eigenlijk het beste schetsen. En toen besloten Marlin en ik... we moeten een serie maken waarin we heel veel mensen opvoeren... Die, wiens leven door Ramses veranderd is. En via die mensen leer je eigenlijk Ramses kennen. En uh, jullie hebben... Uh een fantastische Ramses gevonden. Dat was ja. natuurlijk moeilijk. Maarten Heijmans, die, ja. die doet dat. Dat was de volgende stap. Dat was de volgende stap. Want toen bleek van... Uh, toen uh, mensen die we spraken... Uh, de eerste die dat tegen ons heel letterlijk zei... was Jeroen Krabé. Die ook al Ramses kent sinds 1959. Uh, die zei van... ja, ik vind het hartstikke leuk om met jullie te praten. Maar jullie kunnen helemaal nooit... dat kan helemaal niet in Serie over Ramses. Je kan geen acteur vinden die dat kan spelen... Dus uh, toen, zijn we, toen hebben we bedacht, nou, laten we dan gewoon screentesten organiseren... om te kijken of we die wel konden vinden. En uh, Maarten Heijmans, die het uiteindelijk geworden is... was echt de allereerste auditant op de screentest, s ochtends om tien uur. En die blies ons omver uh, met een liedje zonder bagage van Amster Chaffee en een monoloog... En toen, ik wist eigenlijk meteen al dat ik hem gevonden had. Maar dat wel, was wel, de andere, wel de andere audities nog door laten gaan? Ja, sterker nog. Uh, ja, sterker nog, ik heb hem nog een keer terug laten komen. Omdat ik dacht, het, is wel heel erg, het klinkt wel heel erg amateuristisch. Als je voor het eerst een dramaserie maakt... en je bent op zoek naar een hoofdrolspeler... die ogenschijnlijk niet te vinden is... en je neemt de allereerste man die langskomt aan voor die rol... Dus toen nee, meematen is nog twee keer teruggekomen. Maar ik wist het eigenlijk al lang. Laten we luisteren naar uh, Ramses Schaff, Want ik krijg ineens zin ook om, het, uh, om het te horen. Mm -hmm. Zie je niet samen voor een vrouw en een man? En de man zei nee, wat is het dan? En de vrouw zei toen, zie je dat niet...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 Ze leek zo solide met hoeden en met vos Maar na een tijd barst hij biest en haar los Ze scharrelde hier en ja, ze scharrelde daar Ook deze twee bleven niet bij elkaar De ene wil een ander, maar die ander wil die ene niet De ander wil een ander, en die ene heeft verdriet Zo ging het en zo gaat, zo gaat het altijd aan Gaat het altijd uit, zo zal het altijd gaan Zij kusten elkaar, een man en een vrouw En de man zei, Ant, ik hou van jou Maar zei het de Els, de vergissing was groot En Els was heel boos en de liefde was dood Bij onweer een bliksem en de maan Is hij toen maar naar anders gegaan zijn minder dan elkaar, een man en een vrouw En de vrouw zei, schatje, wat doe je nou? En de man zei, lieverd, ik doe niets Precies, zei de vrouw en reed weg op de fiets De liefde doet pijn, de liefde slaat honden maar de liefde is fijn en het is een zonder. zonde Kijk, de ene wil een ander Ja, Ramses Shaffi, de een wil de ander. Michiel van Erp, regisseur van de serie Ramses, vanaf zaterdag te zien op, op televisie. Hier hoor je eigenlijk dat de, de schoonheid van, van de muziek van Ramses. Dat, dat theatrale, hoe hij de teksten overbrengt. Maar ook de, dat gepassioneerde. Hè, en, en natuurlijk de mooie, mooie dictie, articulatie. Een soort van zelfsprekendheid om, om het lied zuiver te zingen en de boodschap over te brengen. In jouw film is, is uh, Ramses, dat, dat zei je net, degene die anderen in het leven verandert. Mm -hmm. Na een ontmoeting gaan mensen er anders tegen aankijken. Dat, dat wordt uh, gesymboliseerd door, door de bakker. Uh, Ramses die, die uh, na een lange dag stappen en suipen gaat hij gaat nog een broodje halen. Bij de bakker die dan al vroeg aan het werk is. En dan zegt Ramses, ja, jij, jij hebt een mooi vak, want, want jij maakt brood voor de mensen. En dan zegt de bakker, rot toch op uh, met je, je gouden het is een rotvak. Ja. Vond ja. ik een prachtige scène. Ja, maar dat is, dat, kijk, Ramses maakt, kan, kan, maakt alles heel romantisch en heel, heel, heel groots. Maar dat wil niet zeggen dat het voor de mensen, uh, voor die bakker ook zo is. Voor die bakker is dat helemaal niet. Maar door dat gesprek denkt die bakker wel... Hé, hey, maar wat wil ik nou eigenlijk echt in het leven? En die besluit dat uiteindelijk ook te gaan doen. Dus, uh, maar dat, dat overromantische van Ramses, dat is ook wel iets wat... Uh, Dat is heel erg mooi en inspirerend, maar dat wil niet zeggen dat voor ieder mens dat ook even prettig is. In de Want er serieus. komt gedonder van als je van leven verandert. Nee, er komt ook al die per se gedonder van, maar als je... Vaak niet... wel hoor. Is dat zo? Ja, tuurlijk. Ga je, ja. weg, ga je weg bij je vrouw, krijg je gedonder, wissel je van baan, je ja, Maar je krijg kan je toch gedonder. weggaan bij je vrouw en een andere vrouw tegenkomen die leuker is of is. Ja, maar ond onderweg zit altijd dat gedonder, daar moet je doorheen. Ja, maar dat is toch niet erg? Nou ja, voor veel mensen is dat reden. Omdat ze niet door dat gedonder heen willen om het dan maar niet te doen. Ja, maar Ramses had wel het vermogen om in ieder geval mensen die, die duw te geven. Om, om naar de kern van je eigen leven te gaan. Er zit iets exotisch ook in Ramses. Zou je kunnen zeggen dat de bakker die, die moppert op zijn werk... en eigenlijk mm. niet wil veranderen en het uiteindelijk dan toch wel doet. Die, die eigenlijk worstelt met wat hem van hem van verwacht wordt. Ja. Dat dat de Nederlander is en dat Ramses een soort exotisch verschijnsel in Nederland Ja, dat klopt. Ik denk dat Nederland wel... Ramses was natuurlijk helemaal niet Nederlands in de zin van het tuttig en het burgerlijke. Dat, daar was hij helemaal niet van. En, uh, dus, dus, In die zin is het een soort... Je kan hem een beetje zien als een soort toverprins die voorbij komt en uh, mensen aanraakt en uh, de levens mooier probeert te maken. Dat wil trouwens niet zeggen dat... Uh, want er zit ook wel een soort keerzijde aan. want Dat, dat, dat overpositivisme van Ramses... Uh, dat veroorzaakte ook dat hij zeg maar, zijn eigen ellende helemaal niet aanging. En zelf ook nooit verandert. Zelf nee. ook nooit, nooit een keer een, een, een ander pad inslaat. Dat is trouwens ook wel een... een uh, ja, misschien een veel te technisch verhaal hoor. Maar dan moet je me maar stoppen. De, zeg maar, de ontwikkeling in de serie zit namelijk ook niet in in de figuur van Ramses. Je ziet letterlijk de opkomst en zijn ondergang. Maar de ontwikkeling zit vooral in de mensen om hem heen... die veranderen doordat ze met Ramses te maken hebben. Hij blijft de hele serie hetzelfde? In feite wel, ja. Want hij is gewoon verslaafd. Het is natuurlijk... Heel romantisch. Je kunt makkelijk een romantisch verhaal van de man mm -hmm. maken. Wat, wat verleidelijk is, omdat hij een enorm talent heeft. En omdat zijn, zijn muziek ook romantiek opnodt. Mm -hmm. Maar uiteindelijk is het natuurlijk een, een drankverslaafd. En een, het is een soort ziekte, alcoholisme. Ja, maar hij is ook verslaafd aan, aan positivisme. Aan, aan een, soort, een soort levenskracht, weet je, waar die aan bleef hangen. Maar dat is ook een verslaving. Dus, en, uh, maar wat ik weet van de mensen om hem heen... als je werkelijk een gesprek met Ramses wilde over jezelf of over hem... dat ging hij altijd uit de weg. Als je, als je problemen had... je ging niet met je problemen naar Ramses. En ook niet bij Ramses over Ramses eigen problemen Nee, beginnen. sterker nog. Dan, uh, dat doet hij in de serie ook een paar keer. Maar dat, dat hebben we allemaal uit die verhalen... met al die mensen gehoord. Dat Ramses dan gewoon letterlijk opstapte en wegliep. En, en dan zag je hem weken, zag je hem niet. En dan kwam je alweer weer in de kroeg tegen. Hij is ook failliet gegaan op een gegeven moment. Ja. Uit zijn huis gezet en daar heeft hij een prachtig lied over ja, gemaakt. Ja, een van zijn mooiste nummers. De, de wereld heeft mij failliet verklaard. Ja. Ik heb me nog nooit zo nee, maar licht gevoeld. Dat is een voorbeeld van hoe je dan... Uh, hij was letterlijk failliet verklaard. Maar hij zag daar alleen maar. Ik denk, nou, Dan ben ik, heb ik helemaal geen bezit meer, wat heerlijk. En hij had meteen inspiratie voor een lied. Dus Dat werd ook weer omgedraaid naar iets heel positiefs. Was het echt of was het een pose? Ben, ben je zo dichtbij gekomen? Uh, dat, weet je, dat weet ik elke zegt niet En ik denk dat mensen die naar de serie kijken Dat zich ook af zullen vragen Omdat je daar nooit echt achter komt En, en nu heeft het misschien ook geen zin meer Om het je af te vragen Omdat het, omdat het een stadslegende is geworden mm -hmm. en, en omdat het ook gewoon kunst is En, en dat het Jammer is altijd bij, bij kunst misschien om te vragen wat, wat erachter zit... en of het wel waar is. Ik heb heel erg geprobeerd om vooral een hele rauwe, echte serie te maken. Gewoon een serie die zich op de straat afspeelt. En uh, vooral niet heel veel theorieën in, uh, in de figuur Ramses te leggen. En ook geen nostalgie erin te leggen. Dat laatste is nog best wel. ligt natuurlijk heel erg op de loer als je een serie maakt... over de jaren, jaren 60's 60, en iemand die zo geliefd is... Maar dat wilde ik allemaal niet. Ik dacht, ik wil gewoon eigenlijk gewoon een uh, verhaal... van een rock roll junkie-achtig uh, iemand schetsen. Je zei, je zei net, ik, ik had eigenlijk helemaal geen ervaring... met het maken van drama. Mm -hmm. um, is het de droom van een documentairemaker in zoverre... dat, dat je eindelijk personages hebt die doen wat jij wil dat ze doen? Die dan niet ineens een pad ingaan dat niet past in de verhaallijn? Nee. Um, ik hoop dat ik dat goed uit kan leggen. Um, wat ik dan... Zoek is dat je tijdens het draaien. Kijk, acteurs. Ik ben zelf ooit acteur geweest voordat ik documentaire maakte, Dus dat acteren, dat, dat vak, dat snap ik of dat ken ik. Maar dan, mijn plezier zat er heel erg in. Los van hoe je zo'n serie opzet. Met, allemaal alle, met alle echte beelden van Amsterdam erin en zo. Maar dat is allemaal uh, theorie, zullen we maar zeggen. Dat je heel erg probeert tijdens het draaien die acteurs weer tot echte mensen terug te toveren. Dus ze spelen wel Ramses, maar je zoekt dan echt de kern van... in dit geval Maarten Heijmans, die daar dronken staat te lallen... of een in een vechtpartij belandt, of een hele geile seks heeft. Dat moet dan, en dat moet voor mij dan allemaal weer echt zijn. En dat moet je ter plekke voelen, en dat mag geen techniek zijn. En dat is eigenlijk zoals ik bijvoorbeeld met documentaires... Uh, uh, dat is ook artificieel. weet je. Ik kan wel hier nu een documentaire over jou gaan maken. Maar ja, dan staan er andere lampen op. Uh, uh, jij gedraagt je misschien ook net niet als jezelf. Want ja, ja, ik kom nu op tv. En misschien ziet hij wel dat ik uh, onzeker ben. En dan prikt hij door me heen, weet ik het wel. Maar dat is precies wat ik dan aan het doen ben. En dat doe ik met die acteurs ook. In een drama-serie. Dus voor mij ben ik op zoek naar hetzelfde. Eigenlijk ben je eigenlijk op zoek naar... Uh, de werkelijkheid. Maar een acteur doet volgens mij uiteindelijk niet zo heel veel als de regisseur niet zegt dat hij die, dat die het nu moet doen. Want je zegt al bijvoorbeeld. Ja, nou, dan vind ik dat je het afvak van acteur heel erg. Nou ja, nee, maar ook echt enorm. Nee, maar laat ik zeggen 3-2-1 we draaien. Band loopt. Ja, maar heeft die acteur heeft al met mij gerepeteerd. Die heeft zich al verdiept in zijn rol. Die heeft dat script eindeloos geanalyseerd. Die heeft bedacht waar haal ik dat vandaan uit mijn. Nee, eigen... nee, nee, na natuurlijk. Maar... Uiteindelijk gebeurt het uh, als je een documentaire draait. Weet je nooit precies wat er gaat gebeuren. Dan ontvouwt zich iets en op een kan set heeft iedereen uit, een voorbeeld. Een script. Uh, ik zie mijn kracht als documentaire maken heel erg dat ik kan voorspellen. Nee, dat ik me zo inleef in de mensen die ik uh, film, dat ik kan voorspellen een beetje waar het naartoe gaat, wat er gaat gebeuren. Dus. Uh, ik was vandaag aan het draaien en dan uh, gaat het over acteurs. Ja, dat heel, dan maak ik het heel ingewikkeld verhaal. Stel je voor, ik film, maak een documentaire over uh, iemand die op een bank werkt. En die is net begonnen, die heeft net een nieuwe functie gekregen. Dan denk ik al een beetje aan een voorgesprek... oh, dit wordt een hele grappige dag, want die mevrouw... die gaat nu haar collega's uitleggen dat ze voortaan naar haar moeten luisteren. En die vindt dat niet leuk en die nat. Maar dat, dat, zie, dat fantaseer ik dan van tevoren hoe dat zal gaan probeer ik dat vast te leggen zonder dat ik dat tegen iemand gezegd heb. Met acteurs is het ook zo dat je uh, uh, uh, op zo'n set zeg ik niet van... nou nee, nu moet jij hem kussen op zijn linkerwang. Dan daar, pas op het licht, pas op je haar. Zorg dat je jas goed ligt. Dat zeg ik allemaal, het hoeft mij allemaal niet. Ik wil vooral dat hij echt heel erg kust en dat het heftig is. En dan is het aan mij om te zorgen dat ik dat zo vastleg... dat je als kijker ook... Daar helemaal in meegaat. Maar dat, dus eigenlijk, we hebben het eigenlijk in die zin heel documentair gedraaid. Heel erg op het moment. En, en geprobeerd om de camera niet een belemmering te laten zijn. Wat die nee. natuurlijk uiteindelijk vaak wel is. Nee, maar ik ben bijvoorbeeld, zoals ik bij een documentaire nooit vraag aan iemand. Kunt u nog een keertje met een kopje koffie langs die en die lopen? En wilt u dan al daarop letten? En kunt u misschien niet een ander jasje aandoen? Want dat past niet zo bij wat ik bedoel. Dat doe ik allemaal niet. En uh, met drama hebben we het bijvoorbeeld ook helemaal niet in die zin niet. Uh, heel heftig gedecoupeerd. Dus dat je dan zegt van nou, doen we eerst een close-up van de ogen... dan zie je een handje die een kopje koffie pakt... en dan doe dat nog een keertje in het totaal precies hetzelfde. En dat ik dan tegen jou als acteur moet zeggen... nee, uh, je moet wel precies hetzelfde als net... want nu is het een wijde shot. Uh, zo hebben we de, de serie hem niet opgezet. Dus jij neemt gewoon een kopje koffie en, en ik film dat. En dat doen we dan in, in de hele scène. Dan hebben we deden eigenlijk alle scènes heel vaak in de hele takes... En ik heb acteurs nooit lastiggevallen gevallen van je moet continu spelen. Of, of doe, doe nog uh, maar een keer en doe en en dat. En kan je nog iets harder lachen bij dat. dat uh, ik wilde vooral dat het echt was. We hebben het dan ineens van Ramse Shaffi uh, en de serie al over je documentaire oh, uh, werk. En dat was ook eigenlijk. Daar iets begon wat ik jij van... over. Hè? Ja, daar was ik ook van plan. Uh, om, omdat ik me kan voorstellen dat heel veel mensen wel eens iets van jou gezien hebben, maar het misschien niet meteen. Wil ik een kort fragment laten horen uit de serie Hollands Welvaren? Je volgt daarin de meer gefortuneerde landgenoten. Mm -hmm. En een ervan, mevrouw Strijbels, die heeft zichzelf een cadeautje gedaan voor het nieuwe jaar. Namelijk een nieuwe auto. Marjan, was de oude auto kapot? Nee. Maar uh, voor die prijs gaat die nog eens niet op. <laughs> ik zal het ook eens een keer proberen. Marjan heeft net twee nieuwe auto's gekocht: een Bentley. Voor als ze op vakantie gaat en bagage en vriendinnen mee moet nemen. En een Jaguar cabrio. Voor als ze er in haar eentje op uittrekt. Het werkt. Ze heeft een bouwbespreking met haar aannemer. Wat een mooie wagen. Ik heb het wel even gezien van binnen. Hoe prachtig. hebt dit toch al langer? Nee, het is dezelfde kleur. Maar dit heeft een waardere motor. Die andere kon ook 250 rijden. En deze kan 350 rijden. Had je, zin om jezelf, had je zin om jezelf te verwennen? Ja, ja het was het nieuwjaar en ik denk ik moet mijn eigen een nieuw cadeautje geven. Ja, twee auto's had ze zichzelf cadeau ja. gedaan ik had me vergist. Een, een Bentley en een Jaguar. En het moet gezegd, het zijn allebei prachtige auto's. Oh, ik heb helemaal geen verstand van auto's. Nee, ik ook niet, maar je <lacht> kan toch wel zeggen of je, iets, of je iets mooi vindt of niet. En, en hij kan bovendien 350, wat, wat ja, wil je nou nog meer? Ja, dat is heel um, handig. Als je dit, dit draait, je hoort ook, ook jouw rol, je stelt vragen, mm -hmm. je, je, je vist een beetje. Mm -hmm. Je zegt, ik, ik laat alles gewoon gebeuren, maar ik weet van tevoren dat het, dat het gaat gebeuren. Heb, heb je een trucendoos als het niet gebeurt? Oh, dat is een hele moeilijke vraag. want Ik heb, uh, ik heb wel een trucendoos, dus ik weet heel goed wat ik doe. Nou, ik wil altijd overzicht houden van, de, van wat ik film, van de scène. Dus in dit geval gingen we met Marjan. Die had net een huis gekocht. Nou, ze had een bouwval gekocht. Wat ze dan omging te over tot een groot paleis. Dat is ook een beetje een hobby van haar. Um, ja, dat we dan uiteindelijk heel lang over die auto gaat. Ja, dat... Dat ontstaat te plekken, dat gebeurt. is ook een te mooi gegeven als het gaat over, over welvaren. Ja, maar ik ben dan gewoon, de hele dag let ik op van wat wil ik van deze mevrouw vastleggen, waar gaat het eigenlijk over. En uiteindelijk blijkt het dan in dit geval die auto-ding te zijn waar het steeds over ging. Maar dat is niet wat er van tevoren in mijn... Ik maak altijd wel een soort draaiboekje voor mezelf thuis. Uh, van oh, dan gaan we, gaan we dat doen, dan gaan, gaan we dat doen, dan stel ik die vraag, dan stel ik die vraag, die vraag. En dat doe ik heel erg ter voorbereiding. En als ze een draai is, dan kijk ik er nooit meer op. Dus aan het einde van de dag dan vind ik altijd een papiertje in mijn zak. denk ik, oh, wat zou er ook weer doen? En dan hebben we iets totaal anders gedaan. Wat, wat ik, wat ik uh, fascinerend vind, is dat, dat het, het is, je moet erom lachen. Het is een soort van ironie. In dit geval, ja. Ja, ja nou, in, in, in, in veel gevallen. Mm -hmm. nou, maar je zou, de, je zou de, de, de, de, het programma tekort doen... als je het alleen maar ironie en, en lachen om zou ik doen. Ik denk dat je heel erg... Ik, ik denk dat je... Um, wat ik uiteindelijk hoop dat mensen dan... als ze naar mijn documentaires kijken, uh, meenemen... is dat het allemaal mensen zijn die heel erg... Uh, voor zichzelf gekozen hebben van... ik ga wat van mijn leven maken. Ik ga, ik ga mijn grenzen opzoeken. Ik ga, uh, Living the dream, zou je in, ja, in het Amerikaans zeggen. Zelfverwezenlijking. Ja, nou, ja, en of dat nou gaat over... Uh, uit, dat is al heel lang geleden. Of een vorkheftrucchauffeur. Die wilde cosmetica consulent worden. Nou ik weet dan al van tevoren. Ik denk dat het gaat helemaal niet lukken. Maar ik vind het feit dat hij dat daar zelf wel in gelooft. In die periode dat ik met hem ben. vind ik rete spannend. En als het dan wel lukt. Is het ook een mooi programma. En als het niet lukt is het ook een mooi programma. Hoe kijken mensen terug op zo'n programma? Bijvoorbeeld Jan uh, Strijbels. Strijbels. Uh, heel enthousiast. Want die zijn trots. Die, die nee, zijn maar trots. Dat komt omdat, uh, ik snap wel dat je zegt dat je er om moet lachen. Dat snap ik wel. Maar zij moeten daar helemaal niet zo om lachen. En ik eerlijk gezegd ook niet. Uh, uh, want dit is gewoon wie zij zijn. En ik geef, ik geef ze een podium. Ik, uh, uh, ik lieg in bedrieg niet. Uh, uh, dit is wie zij zijn. En daar zijn ze heel erg trots op. Dus ik, ik verschaf eigenlijk alleen maar podium. Maar bijvoorbeeld... mevrouw Strijbos zegt... even niet in de keuken komen, want er staan nog vuile kopjes. En dan, ja. dan zeg je... oké, okay, dan, dan, dan doe je... Dan, okay. en dan vraag je nog een keer netjes... is dit de keuken? En dan zijn de kopjes weg. En dan zend ja. je dat in uit, wat, wat heel geestig was. Ja, en dan zegt zij ook tegen mij later... van... Uh, God, dat was wel een beetje aanstellerig van mij. Zeg, dat zei ze later toen ze het gezien had... En zo zit zij ook in elkaar. Nee, maar ik vind als je die code ingaat, dat, dat wil ik niet. Dus, maar dat weet zij ook wel. Dus je moet maar... voor, voor een soort echtheid gaan. Je krijgt ook echt een beeld van, van die mensen. Het zijn er heel veel. Maar het geldt eigenlijk in, in elke film... zou je kunnen zeggen is dat die rode draad... die, die zelfverwezenlijking. Mm -hmm. Maar er is ook een andere kant. Zoals Ramse Shafi dan de man is die de romantische droom leeft. Dan heb je ook de bakker die dat althans in het begin niet doet. Die zegt dan ik heb een rotberoep. Ik sta brood te bakken. Maar ja. zo, zo hoort dat nou eenmaal. Ja, maar in de serie gaat hij het uiteindelijk wel doen. En dat is maar, precies wat ik ook eigenlijk wil... Dat is wat jij wil, dat hij, ja. dat hij iets anders gaat doen. Maar je, je hebt bijvoorbeeld ook uh, series gemaakt over uh, Pretpark Nederland. Ja. Uh, ook heel grappig en, en ook wel mooi. Over, over Nederlanders en hun vrije tijdsbesteding. Ja. Mensen die van alles organiseren. Excursies, uh, ja, chocoladefestigers. Het gaat heel over dat, we, dat, dat, dat Nederlanders het heel leuk vinden... als hun vrije tijd georganiseerd wordt door anderen... die daar geld aan verdienen. Of denken dat mensen dat leuk vinden. En ik volg in die film verschillende mensen wiens beroep dat is om... Uh... Anderen te entertainen. Ja, eigenlijk wel. Ja. En dat, dat staat soms een klein beetje haaks op, op zelfverwezenlijking. Omdat dat gewoon mensen zijn die het lekker vinden... om, om in de bus te stappen en, en lekker geleid te worden. Om het gewoon te doen dat zoals klopt, het hoort. Klopt. En wat is dan je vraag? Of, <laughs> of, er is, of daar een soort ergernis zit in, in, in burgerlijkheid... of mensen die gewoon dat nou, doen dat wat, wat ze verlangen ja, nee, nee, dat daar, Ja, natuurlijk. Dat, dat, dat is eigenlijk de andere kant. Dat is echt Nederland op zijn aller alle, alle, alle smaals. En dat ergert jou? Ja, ja. Dat heeft me altijd al geërgerd. Dus daarom daar wil ik zo graag die andere mensen portretteren. En in die film heb ik de andere kant geportretterd. Maar, maar wat is nou precies het verschil eigenlijk... Tussen, tussen het leven van je droom en gewoon doen wat van je verlangd wordt? Want misschien is je droom ook wel wat van je verlangd nou, wordt. Nou, ik toen ik jong was al, vond ik het uh, dood vond ik het doodeng om, uh, om 21 te worden. En ik, oh jee, nou moet ik mee in die, in, in die, in die hele grijze, saaie massa... Uh, van... Uh, uh, nou, dat je sowieso moest werken. En wat moet ik dan gaan doen? Ik had geen, een, geen, enkel, geen enkele droom van wat ik dan wilde worden. En uh, uh, ik vond het, leek me verschrikkelijk. Uiteindelijk is het allemaal goed gegaan. Maar dus... De, die, dat hele. Ik, ben heel, ik woon nu, pas, ik woon nu acht, of, acht jaar of zo in Amsterdam. Wat ik heel fijn vind, maar ik moet er niet aan, eerlijk gezegd echt niet aan denken om in, uh, in, in, in de provincie. Dat heb ik heel lang gedaan, namelijk in de Ik heb heel lang in Woerden gewoond. Ik werd ook net te gek na tien jaar. Ik denk, ik wil echt niet op zaterdag naar de marktboodschappen doen. En al diezelfde mensen weer tegenkomen. Iedereen niet hetzelfde goed, het dat, dat is dan jouw keuze. Ik bedoel, het ja, nee, woorden is mooi. Het, niet, maar het ik wil ligt het, het groene niet. hart. Je, je kunt ervaren met Ik woon ook heel mooi. Maar dat is helemaal niet wat ik... ik wil niet dat ik... Word, ik word er... Nee, nee maar goed, ieder, ieder zijn ding. Maar bij jou, jij zegt van... Ja, er zit bij mij een soort ergernis. En, en dat, nou, dat wat we, De ergernis is volgens mij... dat mensen helemaal niet nadenken dat ze keuzes hebben in het leven. Dus, je... dus je mag wel in Woerden wonen? Je mag zeker in Woerden wonen. Als je het maar bewust doet? Woerden is prachtig, mensen. Ja, maar, maar... Als je dat bewust doet. Maar als je dat doet omdat je denkt... Ja, dat ik je hoor liever... daar te wonen Ik zo. hoor daar te wonen, want mijn moeder woont er ook. En, uh, en ik heb een hele mooie door woning. En, uh, en de kinderen gaan naar de veilig naar school. Dat vind ik dat toch een beetje weinig. Mijn conclusie was net dat er altijd gedonder van komt. Dan hadden we het nog over Ramses. Dat Als je een ander pad gaat volgen, dan kom je dat door de, door de weg. Waar. Dat is niet waar. Nee. Want, want volgens mij zit er heel veel tevredenheid bij mensen... die gewoon ergens ingerold zijn en dat, dat pad zijn blijven volgen. Nou, laat ik het dan zo zeggen dat het me fascineert. Dat ik me, dat ik me afvraag of dat echt zo is, of ze echt tevreden zijn. Dat vraag ik me echt af. Wil je ook dat mensen na het zien van jouw film zich dat eigen maken en, en een andere keuze maken in hun leven? Of, of gaat dat te ver? Dat gaat te ver, want dan zou ik een soort, uh, hoe noem je dat? Een uh, soort predikant <lacht> zijn. Die, uh, nee, maar ik zou het wel fijn vinden als mensen wel geïnspireerd raken om weer eens, op hun, uh, weer eens te evalueren wat ze eigenlijk zelf willen in het leven. Dat zou ik wel leuk vinden, maar ik ben niet iemand die de weg wijst. Dat, bent, dat is niet zo. Je ik heb wel een, aanraken. Ik heb in de knipsromap gezeten en dat is altijd vervelend... Och, want dan je kom je met een citaat dan. en heb je ooit ja. iets gezegd... en dan, ja. dan komt het weer terug. Op mijn vijftigste wil ik geen documentaires ja, meer maken. En ik ben nu vijftig. Ja, dus, Sinds, dus een paar maanden. het moment is gekomen om de droom te gaan leven, of niet? Uh, ja, maar ik weet dat ik dat gezegd heb... en toen heb ik daarna van zoveel mensen commentaar gekregen... maar ik meende dat wel en eigenlijk meen ik dat nog steeds... Maar je moet je voorstellen dat... Uh, uh, ik voel me best wel een gezegend mens. In de zin dat ik... Uh, die documentaires die ik wil maken... Die kan ik over het algemeen echt ook wel maken. Er zijn mensen die dat willen zien. En er zijn mensen die dat willen betalen. Want dat kost natuurlijk kom ook allemaal geld. Uh, die drama serie. Ja, het is toch een soort... Voor mij nog steeds een soort wereldwonder. Dat iedereen dacht van... nou. Uh, dat uh, is heel logisch dat Michiel dat gaat doen. En uh, dan geven we geld aan het vertrouwen we Het is een hele dure serie. Dus, en dat is voor mij alweer zo'n nieuw terrein. Waardoor ik ook weer vol energie uh, zit. En uh, ben nu een toneelstuk aan het regisseren Ik ben wel heel erg om me heen aan het rommelen. Zullen we maar zeggen. Van, uh, dat ik niet alleen maar documentaires doe. Dus ik ben wel daar een beetje om me heen aan het kijken. Maar ik ben natuurlijk wel echt documentaire maken. Dus dat is wel... Ik ga nu ook het hele jaar door alleen maar... Uh, met documentaires bezig Maar ik ben wel uh, een beetje om me heen aan het rommelen, noem ik dat dan maar even. Maar ik voel me wel gezegend erin dat mensen dan daar ook vertrouwen in hebben. Dat ik dat doe. Maar dat, dat is wel een hele grote stap naar zelfverwezenlijking. Want, want iedereen wil bijzonder zijn, iedereen ja. wil gekend worden. Weten dat je misschien een soort van onmisbaar bent. Wat, wat in praktijk natuurlijk altijd wel weer meevalt. Dat valt reuze mee, ja. Maar... Als je een bedrijf hebt dat goed loopt en, en documentaires maakt die alleen jij zou kunnen maken in een eigen ja. stijl en die, en die worden gekocht, dan, dan is dat volgens mij al, al nou ja, de helft vervuld. Je bedoelt dat ik, maar bedoel je dat ik niet zo meer te verwezenlijken heb? Je dat... Nee, nee, voor dit moment. Ik bedoel, en er zit nog groei in. Nou, ja, je hoopt toch uiteindelijk ook wel ooit een documentaire te maken die waarin alles klopt, weet je, dat het echt helemaal uh, uh, echt alles... ja, nou, gewoon alles goed is. Weet je, ik ben toch... die heb ik nog niet gemaakt. Het meesterwerk is er nog niet. Nee, dus je... Wat, wat, wat is een meesterwerk? Wat, wat is iets waar jij reikend naar kijkt... en waarvan je denkt van ja, dat niveau zou ik willen bereiken? Ja, daar kan ik helemaal geen voorbeeld van noemen. Maar ook echt niet. Je hebt geen helden? Nee, helemaal niet. Nee, nee, nee, maar dat is meer gewoon dat ik naar mijn eigen werk kijk. En dan... Maar geen haanstra of... Uh... Nee, nee, nee. Ik ben, nee, maar in die zin ben ik wel heel erg met mezelf bezig voor mijn eigen dingetjes. Dat, dat je toch altijd wel denkt... Oh God, dat had toch anders gemoeten. Of waarom heb ik toen niet dat gedaan? Of waarom we, waren we daar niet bij? Of, uh... Maar is er ook nooit een moment dat je denkt... Goh, dit heb ik toch goed gedaan? Of dit heb ik nou voor elkaar? En, en nu heb ik het toch wel te pakken? Ik heb wel een toevallig... Was heb ik wat hele oude dingen van mezelf terug zitten kijken. Omdat ik het was aan het opraamen. En uh, toen was ik verbaasd dat... Uh, er waren een beetje een serie voor... Maakte ik een serie te lang leven? En uh, waren in het beginjaar waren er twee afleveringen die ik terug zag. Er waren een beetje niet de toppers van dat seizoen, zou we maar zeggen. Maar gewoon een beetje gemiddelde afleveringen. En toen viel me, toen viel me op dat ik daar echt met... Ik was echt best wel verbaasd. Omdat ze, ik vond het eigenlijk best wel goed. <laughs> maar heel... Uh, uh, terwijl ik in de tijd dat uh, amper terugkeek. en ik nou, hmm, dat, dat was niet goed en niet, niet goed. En dan zie je het om, zie jaren later zie je het terug. dat je denkt, nou, maar dat is toch echt heel erg leuk. Voor mij is dat maken altijd. En, uh, het, het, eigenlijk het meest interessante. Dus het filmen zelf. Dus de, dat je probeert. terwijl je aan het filmen bent. Uh, dat je zo probeert met iemand te zijn zonder dat je je aan iemand opdringt... of uh, uh, daarmee lastig valt... Uh, toch te kunnen filmen wat je zelf wil filmen. Dat is een soort, voor mij een soort sport ook. Om dat goed te kunnen. En eigenlijk vind ik dat het allerleukst. Dus dat resultaat is voor mij minder... is toch minder belangrijk dan het filmen zelf. Dat mijn energie zit mijn... Zoals vandaag heb ik gedraaid voor een documentaire. Dan, en dat ging eigenlijk onverwacht heel erg goed. En dan, nou, dan krijg je een soort adrenaline. Weet je, daar kan je dagen op uh, teren. En dan, ik zie dat denk ik over twee weken terug. Het materiaal. Dan hoop ik dat het dat dan ook nog zo is. Dan is dat ietsje minder. Maar uh, nee, daar ik, zit ik voor zit nog plezier in. Ik zit nog, nog met in mijn achterhoofd die man in Woerden. Met, met die, ja, sorry, ik denk aan die man in Woerden met het mooie huis en het bootje. En in, ja. het, in, het, in Woerden waar, waar je gewoon gratis kan parkeren... en waar nauwelijks vandalisme voorkomt. Ja. En die heeft een, een soort arbeidsvreugd. Die, die is tevreden met zijn bestaan. Maar, maar dan, dan kom jij en je zegt, leef met je hart. Ja. Volg je eigen weg, vind je eigen ja, weg. blijf ben ik niet net Ramses Shaffy ja, <laughs> jij, jij bent nu de Ramses Shaffi. nou en, en dat is ook hoe jij Ramses afbeeldt. Eigenlijk ja. degene die je zelf zou willen zijn misschien... Misschien Sprak de amateurpsycholoog, maar... Nou, niet zelf zou willen zijn. Nee, uh, uh, uh, nee, maar ik snap al wat je zegt. Maar hoe doe je dat eigenlijk? Want, want het, het, uh, het klinkt nogal makkelijk. Verwezenlijk jezelf en, en, en volg de echte weg. Je, uh, ja, uh, wat bedoel je met makkelijk... Nee, ik denk dat iedereen denkt dat hij zijn eigen weg volgt. Ik denk dat er weinig mensen zijn die... Nee, dat is helemaal niet waar. Nee? Er zijn heel veel mensen die helemaal niet na, überhaupt niet nadenken... over wat ze eigenlijk überhaupt ooit gewild hebben in hun leven. Die gewoon s ochtends uh, aan een vrouw vragen... Goh, wat zullen we vanavond eten? Doe ik de boodschap? Doe jij de boodschap? Dus die hele dag is al ingevuld met eigenlijk onzinnige dingen... Of met dingen die er niet echt toe doen waar het leven over gaat. Ik denk dat dat, dat is 90% van Nederland is. Daar moet je echt niet in vergissen. Ja, maar misschien is dat, zit daar ook heel veel, heel veel tevredenheid in. Laat, laten we um, nog eens luisteren naar een, een nummer van Ramses Shaffi. Dat, dat heel veel zegt over hemzelf, wat ook een rol speelt in, in de serie. Mm -hmm. En wat iets zegt over wat, wat hem gevormd heeft. Je stond onbewegelijk In tranen op perron Toen ik klein was In de trein naar het noorden We keken elkaar na In de ondergaande zon Toen ik klein was In de trein naar het noorden Onbewust Beseft ik Dat het nu Voor mij begon Hoewel ik klein was In een trein Naar het noorden Ik zong ons slaapgebedje Zo hard als ik maar kon omdat ik klein was in een trein naar het noorden. Ik viel onbeheerd in slaap in de schoot van een wagon. Toen ik klein was in de trein naar het noorden. Je staat voor mij nog steeds. Op een wegstervend perron. Omdat God ons gebedje niet verhoorde. Ja, het, het jongetje Ramses Shafi die, die naar het noorden moet. Die uh, met zijn moeder. Dit, dit speelt ook een rol in de serie. Hij, hij vertelt het verhaal van zijn jeugd. Ja. Dat, dat geeft hem eigenlijk ook een, ook, ook een, een bittere kant. Um, ja, dit liedje is op latere leeftijd geschreven, Ramses. Um, het gaat erover dat um, zijn moeder... hij is opgegroeid aan Côte d'Azur... en zijn moeder kon gewoon letterlijk niet meer voor hem zorgen. Ze was ziek. En volgens het verhaal van dit lied... heeft uh, zijn moeder hem op de trein gezet... Uh, naar een familielid in Nederland in zijn eentje. Uh, hij was toen vier, volgens mij, op mijn hoofd. Uh, naar Nederland. En da daardoor is hij in Nederland opgegroeid. Het is, dat het is een heel mooi lied, maar ik weet ook niet zeker of het echt precies zo gegaan is zoals het lied vertelt. Maar dat maakt eigenlijk helemaal niet uit. Het gaat over wat Ramses als de waarheid van zijn uh, leven ziet. En zijn moeder heeft hem later nog... Het is een bekend verhaal van Ramses. Dat vertelt hij ook in uh, de serie... Ooit nog één keer opgezocht. Ze kwam volgens het verhaal... met een koets getrokken door vier witte paarden aan... voor het huis waar Ramses toen woonde bij een pleeggezin. En ze wilde Ramses terug. En ze, had, uh, ze zei tegen Ramses... jij mag beslissen of je met mij mee gaat of hier blijft. En toen was hij twaalf. Misschien heb ik de jaartallen of de, de leeftijden mis. En toen uh, besloot Ramses om toch te blijven bij zijn pleegmoeder. Maar of dat letterlijk allemaal zo gebeurd is... dat. Uh, zullen we nooit weten. Maar het is, het is een mooi verhaal. We hadden het over zelfverwezenlijking uh, in de zin van, van werken. En al dan niet in woorden uh -huh. wonen. Maar een belangrijk ding is natuurlijk ook familie en, en, uh, en liefde. Ja. Jouw bedrijf heet De Familie. Ja. En dat zegt volgens mij heel veel. Want, want ik zie je thema vaak in je, in je films. Ja. Naasten, liefde en, en familie. Ben jij zelf een familiemens? Ik ben... Uh, uh, ik zie heel erg... Uh, uh, eigenlijk los van mijn eigen familie... zie ik ook wel de, de vrienden met wie ik omga. En met, uh, dus dat zie ik eigenlijk ook als mijn familie. Dus de, de, Ik ben heel, ook heel erg van de zelfgecreëerde familie. Dus dat je uh, moet zorgen dat je een goede familie om je heen hebt. en Dat, dat, moet, je, dat moet ontstaan. Dat moet, je, dat, dat, dat moet je maken. Spreek je die elke dag, je vrienden? Ja, ja de meeste wel. Denk ik wel. Ja, ik ben een enorme, <laughs> enorme beller. En dan over, en over onbelang van alles. onbelangrijke dingen neem ik aan. Uh, uh, nee, dan is alles hey. belangrijk, toch? Dus dat Nee, maar je probeert wel echt te zorgen dat je de levens van je vrienden ook snapt en volgt en doet. En uh, uh, ja, in die zin ben ik wel heel erg uh, uh, close. En het bedrijf heet de familie omdat uh, de mensen met wie ik... Uh, Um, eerst werkte ik gewoon bij omroepen en dan maakte ik dingen. Maar dan werd ik wel altijd met dezelfde mensen. Op het begin begon ik voor mezelf. En toen dacht ik, ja, wat is het dan ook met die mensen? Toen dacht ik van, ja, dan is eigenlijk de familie de beste naam. Want zij voelen als familie, want ze kennen elkaar door en door. en We delen alles. En, uh, dus vandaar de naam. Ook... heel erg lang had ik daar niet over nagedacht. Nee, maar... Maar het is wel, wel een thema, maar... Maar het, het is ook een soort familie, zo moet het, moet het voelen. Ja, maar zo is het ook. Dat heb je ja. ook nodig om, om te functioneren. Jij zou ja. niet alleen kunnen leven. Nee, maar ik heb ook nooit gedaan. Ik, uh, ik woon al samen sinds mijn twintigste, geloof ik. En uh, uh, ik heb ook nooit alleen geleefd. Maar ik ben ook niet iemand die heel goed alleen kan zijn. Ik heb ook helemaal geen hobby's. Wat gebeurt er als je alleen bent? Nou, niks, want ik ben nooit alleen. Maar, is, maar het is vast wel eens voorgekomen dat de trein vertraging had. Of weet ik het, dat je, dat je nee, alleen maar was. Ik, ik, bijvoorbeeld ik, ik ben nog nooit, ik ben nog nooit bijvoorbeeld een weekend alleen geweest. Van, uh, nee, maar ook dat komen we echt nee. Helemaal nooit. Maar wat gebeurt er dan? Word je dan nerveus of ga je dan twitteren? Of, uh... Nee, dan, dan, dan ga <laughs> ik naar iemand toe natuurlijk. Dan, dan, dan moet er weer lawaai moet zijn. Het, moet er lawaai zijn, dan moet er dingen gebeuren. Ik ben, ik ben wel heel erg. Uh, ik wil altijd wel beleven. Dus in mijn werk doe ik dat. Dus ik heb gelukkig een, een vak wat heel erg past bij mijn uh, karakter. Dus ik wil avonturen aangaan, ik wil beleven. En met andere mensen. Uh, dus dat. Dat kan ik qua werk doen. En privé doe ik dat eigenlijk ook. Dus ik wil beleven. Ik ben. Uh, uh, ik, ben ik hou bijvoorbeeld mij helemaal niet van heel lang op vakantie gaan of zo. Ik vind echt twee weken echt max. Dat, maar, je, maar dan ben je, is er altijd iemand die, die... Je hebt nooit een moment voor jezelf. Je bent eigenlijk altijd op, op een zekere manier in, in de kijker bij iemand. Mm -hmm. zou je, stel dat je niet jezelf was en jijzelf als documentairemaker... of iemand die precies mm -hmm. jou is als documentairemaker... zou jou benaderen voor een film. Zou je, zou je het doen? Um, um, ik zou... Dat leek eraan aan wie het is. Maar ik zou het niet durven weigeren. En de reden is om... Uh, uh, niet uit ijdelheid, Ik lijkt mijn hele saai film, gezegd. Maar uh, uh, dat heeft meer te maken dat ik zelf met zoveel mensen film... die ik ook probeer te overtuigen dat het goed is om een, dat ik een film over hun maak. Dat als iemand anders dat bij mij zou doen... vind ik niet dat ik dan meteen van, oh nee, dat ga ik niet doen. Dus dat zou wel een reden zijn. Dat zou ik dan in die zin denk ik wel doen. Maar het ligt ook aan wie. Dus ik wil niet dat al mensen die het horen nu niks morgen gaan bellen. Maar het moet wel goed worden? Of, of zijn er mensen die je niet vertrouwt? Het gaat, me dan helemaal niet dat het, goed, het gaat me helemaal niet om of het goed is. Het gaat me erom of uh, dat de, de film is die die maken... blijkbaar over mij wil maken. Ik kan helemaal niet beoordelen op wat dan het beste portret van mij is. Want ik ben helemaal niet zo'n iemand die zichzelf enorm analyseert of zo. Dat kan ik helemaal niet beoordelen. Dat niet ook niet aan mij. Is dat raar eigenlijk? Of niet? Nee, nee, nee het klinkt heel plausibel. Je, je um, wilde de mensen meegeven met je films... en eigenlijk ook, ook met, met het, uh, het Ramses-project mm -hmm. van, van zelfverwezenlijking. Mm -hmm. Wat het dan ook is, hoe je dat ook doet. Ja. Heb, je daar, heb je daar eigenlijk een soort, soort weg voor? Van hoe je dat doet? Of moet iedereen dat voor zichzelf uitvinden? Ik plaats je nu in de, in de rol van coach. Maar... Ja, dat merk ik. Maar ik ga er nu heel serieus op in. Ehm... Um... Nee, dat weet ik eigenlijk eerlijk gezegd echt niet. Ik zou willen dat ik het wist, en dan zou ik dat ook heel graag zo uitdraaien, die methode. Ik weet wel voor mijzelf. Ik heb gewoon heel veel uh, uh, mazzel gehad. In, uh, uh, dat ik op mijn, uh, in mijn, in, op mijn. Toen ik eenmaal met, bij televisie ging werken. dat ik mensen ben tegengekomen die uh, heel erg mij begrepen. En snapte wat ik wilde maken. En dat het ook, in, op, nou, laat ik het zo zeggen, interessant vond. Dus ik heb, en dat ging in een heel rap tempo. Dus ik heb, ben heel erg omringd door mensen die mij in het zadel geholpen hebben. En van, nou, je moet die, dat En op een gegeven moment ging dat gewoon vanzelf. Dus ik ben, maar ik voel me wel heel erg een, uh, in die zin, een geluksvogel dat me dat is overkomen. Ik zie dat niet als iets, iets van wat ik zelf veroorzaakt heb. Nu. Na al die jaren weet ik heus wel uh, wat ik kan en, en de wegen om dat goed te krijgen of zo. Maar uh, uh, ik heb daar geen recept voor, helemaal niet. Theater ga je ook nog doen. Ja. Uh, dat, dat, is, dat is dan een, een volgend uh, project. Ja, ik waar ben je mee bezig? Ik Dat heet After Party. En uh, dat is gebaseerd op een documentaire die ik uh, twee jaar geleden gemaakt heb. Die heet I am a Woman Now. En die, gaat over, en die documentaire gaat over uh, de eerste generatie transseksuelen... die in, dit, in die tijd, dan praat je over de jaren zestig ook weer... Uh, illegaal geopereerd zijn in Casablanca. Over zelfverwezenlijking gesproken. Juist. En... Um, Frank Houtappels, dat is een hele goede vriend van mij. En een scenario schrijver en een, een, een toneelschrijver. Die uh, wilde graag daar een theatervoorstelling over maken. En uh, die zijn we nu aan het uh, repeteren. Een mooi spannend uh, nieuw project. En, en... Ja, dat is heel, dat, maar het is ook heel uh, ingewikkeld. Omdat uh, ik heb wel vaker toneelstukken gere geregisseerd, maar in dit geval staan er gewoon drie actrices die letterlijk rollen spelen. Die in die. Van mensen die ik gewoon echt ken. Echt ken. Die, die echt in een documentaire ja, hebben gefigureerd. die ik ook ken. Dus dat is heel bizar. En wat, wat, mooi, wat mooi is natuurlijk... je kan jezelf al van seksen laten veranderen... maar daarmee ben je nog niet wie je moet worden. Want, want jouw boodschap is, wordt wie je bent? Of wordt wie je zou moeten zijn? Nou, maar ik, vind dat je, ik vind het interessant in, in die documentaire... dat je... Uh, ik vind dat je heel goed, heel bijzonder, dat mensen hun, hun dromen achterna jagen. Maar dat wil helemaal niet zeggen dat als je dat dan doet, dat je dan ook gelukkig bent. Maar je hebt in ieder geval wel die, die keuze gemaakt om, om wel voor die droom te gaan. Maar zonder dat je altijd daar de gevolgen van in uh, kan zien. Dat lijkt me een mooie moraal om, uh, om mee af te sluiten. Want ik oh. was eigenlijk op zoek naar, naar moraal op het eind. Aanstaande zaterdag is uh, de serie te zien op uh, Nederland 2 uh, om uh, tien voor half negen. Ramse heet de, de serie. Michiel van Erp, dankjewel. Leuk Niks dat te danken. Doen, het aangespoelde kind van doet zich van het zee, die rukt de schelpen van zijn huid.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 Eens in de honderd jaar vindt hij zijn huis. Hij krijgt een heel gedegendeling van de school... Ramses Shafi, eens in de honderd jaar... We sluiten deze week elke dag af met een deel van de serie over beginnen. Dat is het thema van deze week. En Inge Terschuren bezoekt vier mensen... die dit jaar voor een nieuw avontuur staan in 2014. Op het stadhuis in Utrecht treft ze Jan van Zane... sinds kort burgemeester van de Domstad. Ik kijk uit op de stadhuisbrug. Ik zie de, de gracht. Ik zie, oh, ik zie daar ook het nieuwe stadskantoor. En ja, ik zie zoals ik Utrecht ken kijk op de bibliotheek. Het uitzicht van burgemeester Jan van Zanen, de kersverse burgemeester van Utrecht sinds 1 januari. En als we ons uh, omdraaien in uw uh, werkkamer, wat zien we dan? Dan zien we stapels met stukken, want ik ben net begonnen. Dan zien we ook nog wat verhuisdozen uit Amstelveen. Daar moet ik nog aan beginnen. Dan zie je nog een inrichting die nog van het een naar het ander moet. Maar ja, ik wil eerst mee van het werk gaan voordat ik aan dat soort dingen doe, hè, want ik wil toch wel wat eigen dingetjes in de op tafel zetten en aan de muur hangen. Maar daar moet ik nog aan beginnen. Wat ik wel handhaven, dat vind ik wel leuk... dat wist ik helemaal niet dat die in de Kamer van de Burgemeester... dat is een, een, een replica van de dokwerker. En dat vind ik wel erg mooi. Ik heb vorig jaar de toespraak mogen houden bij de februaristaking. Daar is ik heel trots op. En de dokwerker die blijft lekker staan. En verder moet ik nog even, even zien... er staan bloemen van de minister-president... Nou, dat is toch ook geweldig. Ja, u bent uh, burgemeester geweest in Amstelveen, daarvoor uh, wethouder hier in Utrecht. Voelt het dan uh, als terugkeren of echt als een nieuwe start? Nee, het is, voor, kijk, het is natuurlijk een beetje terugkeren. Ik ben uh, met hart en ziel, en dat geldt ook voor mijn vrouw, uh, aan deze stad verbonden. Maar het is echt een nieuwe start. Uh, ik, ik, er zijn in die 8,5 jaar zijn er ontzettend veel dingen gebeurd. Uh, die stad is, uh, ja, heeft zich verder ontwikkeld. En, en, en, en er wonen 50.000 mensen meer, 75.000 mensen meer dan toen. Dus dat is echt helemaal anders. Ik, ik begin echt helemaal weer op nul. Um, en uh, daar kijk ik ook naar uit. Ik geloof dat de commissaris van de Koningin ook heeft gezegd... dat u een echte verbinder bent. Echt uh, ja, een mensen, een om het zo maar te zeggen. Uh, maar dat u ook een tikje ongeduldig kunt zijn. Klopt dat? Uh, ik, ben, uh, al, ik ben nu 52. Ik ben al 52 jaar buitengemeen ongeduldig. Maar ik probeer dat te onderdrukken. En lukt dat? Soms. Nu, in uw uh, toespraak voor de, voor de gemeenteraad vorige week zei u dat Utrecht de stad van uw dromen is. Waarom is dat zo? Nee, kijk, als je, als je met hart en ziel in met die stad hebt gewerkt, als je. He, want ik ben hier getrouwd. Nou, dat is toch een hoogtepunt in je leven. Uh, we hebben twee kinderen, uh, Marianne en ik, die zijn hier geboren. Dus ik weet nog hoe ik daarheen ging naar het ziekenhuis, he, het diaconeshuis. Wat er gebeurde de eerste keer. Wat er de tweede keer gebeurde. Dat ons, ons dochtertje. Want toen kregen we een zoontje. Ons dochtertje met mijn ouders aankwam lopen. Hè, met kleine krulletjes en zwaaiend. O jee, dat moet ik helemaal niet vertellen. Dat zijn dingen die, die vergeet je uh, uh, uh, nooit meer. Dat zijn, dat zijn vormende, weet je, vormende uh, uh, dingen in je leven. En, en daar droom je over. En ja, de vacature kwam langs. We hadden het zeer naar ons zin in Amsterdam, hoor. In Amstelveen echt zeer. Ook het werk en ook die, die gemeente is prachtig. Maar toen deze vacature langs kwam, dacht ik, ja, nou, dat ga ik proberen. Want ja, dat is toch een mogelijkheid die ze maar één keer in je leven voordoet. En die droom, die kwam uit. Wat wil je nog meer? Als ik boven op de dom kom, kijk ik even naar beneden. U bent wel een goede zanger, hebben we vorige week kunnen zien... tijdens de nieuwjaarsspeech, want u heeft een lied gezongen. Zegt dat iets over uw, uw stijl, wat, wat losser, ontspannen? U, u, uh, u noemt het zingen. Ik noem het begeleiden van een groot koor op weg naar, op, op weg naar een samenzang. Ik, ik heb mijn best gedaan... Nou, ik weet niet of dat wat zegt. Kijk, voor mij was wel of is een van de symbolen... los van de dom en de jaarbeurs en Leidse Rijn en noem maar op... een van de symbolen van Utrecht is wel zo'n lied. Als je Utrechter bent, als je, of als je iets met Utrecht hebt... en ik dacht, nou, zou dat leuk zijn? Nou, dat heb ik geprobeerd en volgens mij uh, uh, zo'n men snel mee... Ons programma heet Nooit meer slapen. Iets wat uh, op een burgemeester ook van toepassing is. Want uh, u kunt natuurlijk dag en nacht opgeroepen worden. En uh, u moet altijd paraat staan. Uh, is dat wennen of was dat in Amstelveen ook al zo? Nou, het, het is inderdaad... Het was in Amstelveen ook zo. Het is, Amstelveen is natuurlijk anders. Hè? Amstelveen is, is, is een ander soort gemeente. Ook andere omvang. Uh, hier, word je, hier word ik ook weer op een andere manier ondersteund. Maar het is... Kijk, burgemeester ben je 24 uur per dag, 7 dagen per week. Dat is bijna onmenselijke opgave. Daar word je ook bij geholpen. hoor. Daar, daar krijg je op een gegeven moment ook ervaring mee. Je kun je mee omgaan. Maar ik realiseer me dat het burgemeestersvak... en ook in Utrecht veel van me zal vergen... Uh, nou ja, en ik, ik, uh, ik probeer daar rustig en met verstand mee om te gaan. En soms zal het beter gaan dan op andere momenten. Ik ga mijn best doen. Maar nooit meer slapen zit er niet in. Want als je niet slaapt, komt er overdag ook niks van je terecht. Er is geen mooier als U terecht mijn stad. Als U terecht mijn stad. De nieuwe burgemeester van Utrecht blijkt ook te kunnen zingen. Jan van Zanen was dat. En morgen in de serie over beginnen Johan Reinierse, de nieuwe dramaturg van de toneelgroep Amsterdam. En straks is nooit meer slapen terug met het tweede uur daarin. Essena Omi Perquin die zich laat inspireren door de actualiteit om fictie te schrijven en Berlijn twaalf over de componist over zijn project met en voor vluchtelingen in Syrië daar samen muziek mee te maken en tips om de nacht door te komen van voormalig wapenhandelaar Eva Maria nou, tot straks. Op Radio 1 het nieuws van alle kanten.